En een voorspoedige start. Gert Bluk met het NOS Journaal. PVDA-leider Samson maakt zich soms zorgen over de weerstand tegen het regierakkoord dat zijn partij met de VVD heeft gesloten. Hij beseft dat dat verzet het einde van het kabinet kan betekenen. Ik vrees wel eens dat we over een jaar zeggen het was mooi, jammer dat het over is... zegt hij in NRC Handelsblad. In informatie de, de VVD en PVDA afspraken die veel verzet opriepen... onder meer over de inkomensafhankelijke zorgpremie en verkorting van de WW-duur.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 Het weer, lokaal nog kans op ijzel Vanmiddag en vanavond vanuit het zuidwesten regen. In Groningen loopt de temperatuur tot 3 graden. In Zeeland tot 9. Ook morgen regenachtig en zacht. Dit was het NOS Journaal. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. Er staan geen files. Er wordt vandaag op snelheid gecontroleerd op de A5 tussen Hoofddorp en Knopend Raasdorp. En op de A12 tussen Utrecht en Veenendaal. Tot zover de verkeersinformatie.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 Ja, goedemorgen Zandvoort. Goedemorgen allemaal. Goedemorgen Irene de Jager. Goedemorgen Don Grebben. We zijn er weer. Sorry. Ja, geef me. Ja, ik niet heb wel. je verteld waarom, hè? Ja. ja. Uh, we zijn er weer. Ja. Vanuit Hoogland en we leven nog. Ja. Gelukkig wel. Het is wel. He? Ja, we wilden eerst uh, naar Boekarats uh, verhuizen. Duits en niet. Voor ja. alle zekerheid. Maar toch maar niet gedaan. Nee. Ze zei hier in Zandvoort dat Hoogland ook een veilige plek was. Dus. En niks geen doen denken, gewoon nee. positief de dag in nee. en vieren dat we er zijn. En dan Zo elke dag vieren dat we ik, er zijn. Ik vind zoals de herdenking in Mexico bij de Maya's. Nee, Guatemala. Dat ze daar zijn. Nee, het is niet het einde van de wereld. Het is een nieuw begin. Juist. Van een nieuw tijdperk. Daar ja, nou, dat ben ik ook voor. Ik vind dat een veel mooiere benadering. Ja, Don, wat gaan we doen vandaag? Ja, we, we hebben onze uitzending. Maar we moeten toch eerst even zeggen dat... Als, uh, als mensen hier naartoe willen komen en uh, radio willen zien, moeten ze het absoluut doen. Want het is hier heel gezellig in Hoogland in de bar. Precies. En ze worden met uh, veel warmte begroet door Henny van der Leden. En nog koffie ook. Ja, en thee. En thee, wat ja. je maar wil. Ja, water. Ja. ja. Uh, de samenstelling van dit programma en uh, redactie is door, gedaan door Yvonne Roosendaal. En uh, techniek en regie. De man die ons op de tijd wijst. Ja, precies. Is Pascal, Pascal van, van, de van de Beek. Goedemorgen Pascal. Goed. Ja, wat gaan we doen? Uh, we gaan uh, straks starten met uh, Ankie Miesenbeek. Die heeft het heel erg druk met uh, de sprookjeswandeling. Maar ja. kan even tijd vrijmaken, voor mij. Precies. En daarna komt Tilly Bodaar praten over de voedselbank Zandvoort. Ja, tegen deze kersttijd wordt het tijd om daar eens even over na te denken. Ja, ik ben benieuwd of dat er hier in Zandvoort ook uh, iets van die presentjes van uh, Q-Music uh, terecht zijn ja, gekomen. Ja, dat, er waren wat? er nogal wat. Ja. Er is een enorme berg uh, cadeautjes binnengehaald. Hou hem lichaam. even vast. Ja, houden we we vast. Die vragen we. En uh, daarna, en dat is dan uh, alweer het laatste onderdeel van, uh, voor de 11 uur pauze komt Jan-Willem van der Wal van de KNRM praten over het schip wat hier gest... bijna gestrand is. Moet ik zeggen, het was niet gestrand. En wat dat betekende voor Zandvoort. Oké, okay, nou na het nieuws en de reclame dan komen we terug bij Milo Gerritsen. Hij gaat praten over de nieuwjaarsduik Zandvoort, wat weer een mooi spektakel gaat worden denk ik. Ja, en daarna krijgen we de religieuze leiders van Zandvoort, pastoor Wagenmaker... En uh, Yvonne bijster -Bol van de PKN om eens te praten over alles wat zij zo uh, rondom kerstmis organiseren. En dan besluiten we vandaag uh, met uh, onze burgemeester Nick Meijer en Yvonne van Vuren en dan gaan we praten over uh, de... Koffieshops moeten een Nederlandse ID gaan vragen aan hun cliënten. Nou, ja. Wij zijn wel benieuwd nou, we hoe dat in elkaar steekt. We hebben daarover, ja. want eigenlijk zie je en hoor je daar weinig van, nee. van die koffie. En hoeveel hebben we er eigenlijk hier, dat ja, weten we niet. Dat hè? weten we niet, dus ja. dat gaan we daarover. Dat gaan we vragen, maar uh, we gaan eerst eens uh, ja. muziek draaien. Ja. Het is uh, de laatste uitzending voor kerstmis, dus kerstmuziek. En we beginnen met uh, de bed, bed, bed overgrootvader van alle Christmas songs. White Christmas, Bing Crosby.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 Christmas Ja, want het is toch een de kop is er heerlijk eraf, nummer. Ja, ja dat, ik vind dat uh, de vader van alle Christmaszongs. Ja, ik ben het Songs, eens. He? Ja, ja, ja, ja, We ja. hebben natuurlijk het uh, Stille Nacht Heilig Nacht, maar dat is een ander uh, verhaal. Goedemorgen dames. Goedemorgen. Goedemorgen. Ankie en uh, Martine. Martine, ja. Ja. gezellig. Jullie gaan praten over uh, de sprookjeswandeling die nu echt gaat gebeuren hè, vandaag. Ja, die gaat echt gebeuren vandaag. Ja. We hoop alleen op... Uh, Droog weer, hè? Ik weet niet, wat is de voorspelling? Nat. Want als het zo blijft als nu, is het prima natuurlijk. Ja, maar het gaat wat meer regenen. Maar weet dat we ook veel binnenactiviteiten hebben. Ik wou zeggen, er zijn toch heel veel dingen binnen. Ja, ja. Paraplu en gaan. Precies. Ja, zo is dat. Waar beginnen we mee? Nou ja, we gaan zo meteen beginnen met de opbouw van de kerstal. Want die gaat al om twee uur. Oh ja, de levende kerstal hè? Tuurlijk, ja. de levende kerstal. Ja. Echt de beesten. Uh, Met de beestjes van Centerparks. Ja, en uh, Daan is al bezig daadje. met tellen en aan het verzamelen welke wel en welke niet mee mogen. Wie zich gedragen en wie niet. Ja, ja absoluut. Want de bijters willen we niet. En, nee. uh, en die eigenwijze van vorig jaar ook niet. Die er Rieke vandoor ging. Die wilde een kopersnoe voor de gluwijn. Oh ja. ja, ja, ja, ja. Oh, ja. Nee. <laughs> die mag ook niet mee. <laughs> nee. Ja, ja, nee. Is altijd... Daan is er heel erg mee bezig. Ja, ja. ja. Leuk. Heel leuk. Ja, en dat is, is, is, is Daniel dat Lefferts, he, van, ja. ook van ZFM. Ja, van Cfm, ja. Ons, uh, ja. We, we weten dat ze overal vandaan te plukken. Hoor. <laughs> ja. Ja. Goed. Heel Zandvoort wordt gemobiliseerd. Zijn daar ook uh, mensen bij de stal verkleed? Ja, herders. Herders? Herders ja. staat erbij, het kribbetje met kindje Jezus ligt erin. Dus, uh, en de kindjes die willen mogen de stal in en mogen ook even komen aaien. Even knuffelen. Ja, ja. ja. ja. wat eten geven en, uh, en dat. De... Ja. Kan me en vanaf hoe laat uh, is de. Nou, vanaf twee uur draait de levende kerst al. Oh, okay. Want dat is zo leuk ook voor het winkelend publiek, weet je ja, als dat, dat al staat. Iets eerder uh, dan uh, wat je. Ja, ja en wat andere, de het, van het rest van het programma. Het echte programma begint om vier uur. vier uur. En dat is de start. En waar begint dat mee? Nou, met diverse sprookjesfiguren uh, die gewoon uh, op het kerkplein en het Raadhuisplein uh, wandelen. De kindertjes kunnen kijken, want dus ze moeten weer wat uh, handtekeningen verzamelen. Oh ja, dit boekje. Er wordt het een boekje verkocht. Ja, ja. Ja, voor 3,50 euro. Vijftig. Drie vijftig. Maar ja, die heb je er al heel makkelijk uit. Want er zitten zulke leuke bonnen in. Ze ja. dus kunnen uh, bijvoorbeeld chocolademelk uh, drinken en, bij XL. En of, de, oliebol, hè? de oliebol. Van Harry. Harry. Ja, ja, het, is, het is wel vandaag een sprookjesoliebol. Oh. Ja. ja, die is, is even aan aangepast. En lekkerder. Okay. Wat ja. maakt Harry daar dan van? Ja, dat Geen is een verrassing. Dus kom vanmiddag. Schijn van Harry. Gaan we oh. kijken ja. bij Harry. Ja, dat, dat recept krijgen wij ook niet, hoor. Die, die boekjes kun je tot vanmiddag waarschijnlijk ergens kopen. Bij komen. Bruna? Bij Bruna. Ja, en vanaf drie uur halen we het op. En dan uh, verkoopt de gelaarste kat. En die loopt voor de Hema heen en weer. Dus dan kan je ze daar kopen. Die verkoopt oh, okay. de boekjes. En ja. dan, uh, uh, ja. De kinderen die uh, komen ook verkleed bij voorkeur. Ja, want ja, als ze dat doen, dan... Uh, ...staat er een leuke verrassing. We hebben hele leuke prijzen. Prij oh, dus is ja. nog de prijs van je nou? Nou, één. De Rabobank heeft tien prachtige prijzen ter beschikking gesteld... En dat zijn echt, dat kan ik wel zeggen, het zijn Efteling kaarten. Setjes. Zo, prachtige geweldig. prachtige prijsjes. Verder van de Rabobank met leuke pakketten. Met van alles en nog wat. En daarvoor een speciale jury die door het door het loopt. En die gaat alle kinderen zien. Bekijken. Ja. En dan uh, degene die het uh, mooiste verkleed is, die, uh, ja. die kan een prijs winnen. Ja, ja, ja dat was mama's mogen ook verkleed hoor. Ja, ja, dat, dat vind, vind wij helemaal niet erg. Nee, dat is leuk. Want jullie zijn zelf ook verkleed? N nou, nou, ik wel. Martine, die uh, komt er weer mooi vanaf. <laughs> ik heb één keer zo'n jurk aangehad. Maar dan moet ik heel snel van A naar B. En ik, dan moet ik grote stappen nemen. En dat lukt dan niet. De prinsessenjurk is vandaag niet een nee, heel bestem. Nee, maar goed. Nee, zo gelijk ben ik ook niet. Doe ik de prinsessenjurk aan. En zei de prins. Dan kan ze wel hard lopen. Maar ook dit jaar. Nee, dat nee. zit er niet in. Maar nou volgens mij we wel is prima. Het ja. is ook leuk voor, leuk nou voor de ja, kinderen als, als ze net even anders zijn dan, dan, dan, dan, de, dan de andere mensen. Hij dus is toch al een gelaarste, gelaarste kat. kun je lekker lopen. Ja, die hebben we al. Ne, die hebben we al. En we het, het. dit is een topgelaarste kat, toch? Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja daar kunnen wij echt niet bij. Nee, dus, daar komen we niet over Want we hadden in de krant geschreven 45 sprookjesfiguren, Maar Anke en ik hebben gisteren geteld. En we hebben er nu 75. Dat zijn 75 gesprokenfiguren. Echt waar. Dat ja. is allemaal vrijwilligers. Die allemaal zijn. vrijwilligers. De ja, kinderen van de vrijwilligers. Ja, het is echt heel veel. Dus dat, dat was bij ons ook even paniek. Maar het is allemaal goed gekomen. Voor iedereen er is een ja, kostuum. Ja, want dat moet dan natuurlijk wel georganiseerd worden. En eten en drinken ja. en gesminken ja. Dus we zijn echt een extra sminker bijgekomen om alles goed te, om in orde te krijgen. Okay. Mooi te laten zien. Voor de kinderen, die komen gewoon van huis af vergeten. Ja, ja. ja. ja. ja. ja. ja. ja. ja. Daar, dat hoeft niet, maar de nee. deelnemers verder. Ja, de ja, rookjesfiguren, ja, die worden heel die ja. ja. mooi bij, uh, bij de protestantse kerk, neem ja. ik aan. Ja. Dat ja. Ja. Zich, ja, En van daaruit gaan ze het dorp in. Ja. ja. Ja, het plein op. Ja, want er is in de protestantse kerk ook de hele dag een programma, heb ik begrepen. Ja, dat ja. klopt. Maaike met haar recreatieve ploeg, die, die houdt daar een uh, voortdurende voorstelling van poppenkast, voorlezen en musical. En het gaat achter elkaar door. Kinderen die gaan daar naar binnen ook om hun stempel te halen natuurlijk. Maar... Nee, in de kerk hoef je geen stempel te halen. Je kan gewoon okay. lekker binnenlopen, even rustig zitten, kijken en genieten. En weer uh, als je opgewarmd bent. En, uh... en iedereen die luistert en niet meedoet aan de sprookjeswandeling, die kan ook gewoon gezellig. naar is Ja, Niet denken, kom maar. Hoe laat is de kerk dan ook? Ook vanaf 4 uur. uur? Maar vanaf kwart voor zeven verzamelen we allemaal in de kerk. Alle ja. sprookers alle kinderen. Want daar gaan we dan uh, zingen met z'n allen. En dan komt de jury met het eindoordeel, hè? Met Oeh, prijzen. de prijzen. zo'n beetje 7 uur afsluiten. Is het, is het ja. ja. En dan want voor alle vijandjes is dat nog mooi mooie de kerk tijd? organiseert daarna zelf nog een aantal dingen, hè? Nou, niet vanavond. Morgen weer. Morgen weer? Morgen okay. zijn de activiteiten in de kerk, okay. ja. Ja. En dan wordt er ook nog door een paar koren gezongen, heb ik begrepen. Ja. En om uh, vijf uur en om zes uur is Il Cantatori Allegri... Uh... Ja. Aan het zingen? Ja. Voor ja. bij de kerk? of ja, op het kerkplein. Ja, ja, we hebben dit keer ja. gewoon uh, gehouden, de koren, twee koorden wilden. En dan, en dan, twee dan keer. om half zes het gemengd Zandvoorts uh, koper ensemble. En om half vijf, als vijf ook een beetje uit geluks... Ja precies, en dan hoop ik ook mee te zingen. Want het koper treint ook twee keer op, ja. half vijf, half zes. Oh, dat is goed dat ik het weet, dan ja. ja, dan, ja, dan, dan kan je op tijd zijn. zijn. Ja. Ja, ja. Half dus Half vijf ook? Ja, half vijf, half zes. En om vijf uur en zes uur Il Cantatori Allegri. Er wordt wat afgezoerd. Hé, gaat er ja ja. Er wordt Gisteravond ook weer. Ja, ja, gezellig. Dat hoort, het hoort ook goed. echt bij en straks ik, het nieuwjaarsconcert, he? nieuwjaarsconcert. Ja, het ja, ja, is ongelooflijk. Zandvoort zingt. Ja. Nou, nou, nou, nou. nou. Ja. Zijn jullie nog benieuwd naar de jury die we hebben? Ja, natuurlijk. De ja. zeer verkundige jury. Ja, Uiterslug. onze bekende. Nou, Klaas Koper. Uiteraard. En, en natuurlijk, natuurlijk ook verkleed, he? die lopen wel helemaal prachtig in pak rond. Uh, Belinda Geurensen. Okay. En Lana Lemmens. Nou, nou hebben, we, precies, hebben wij even een jury of niet zeg. Ja, dat mag je wel zeggen. Ja, een dus een die gaan. Uh, de jury. Ja, dus die we zijn we heel blij mee. En, en die wandelen en... zo door het dorp heen en ja? kijken. Ja, ja. ja en, en die wat die vragen natuurlijk vragen ook naar naar heel leuk is, en dat wil ik zeker vermelden, wat in het boekje ook nog staat. Dat ze elke keertje gratis mogen schaatsen. Oh ja, ja, ja. ja oh, dat is ook, uh, dat voor... staat ook nog vermeld in het boekje. En dus, dat kijk, is de moeite waard. Zeker weten, nou want 5 uh, euro. euro. En het boekje kost maar 3,50. Dus zo, je ja. hebt het er al uh, dik en dik uh, uit. Ja. Ja. Dat bedoel ik maar. En, het is zo en leuk zonder onze uh, ja, echt... sp sponsoren nou, kunnen we echt niet. Hè? Het is wel leuk, ja, als dan gaan die kinderen schaatsen op de baan. Dan krijg je allemaal figuren. Ja. Nee, het is, het is de bedoeling dat we dat ze nu op niet gaan wandeling. schaatsen, maar het schaatsbonnetje bewaren en als ze klaar zijn met sprookjeswandeling, dan gewoon even lekker. Ja, in. want misschien ja. is het niet zo handig om in een jurk te schaatsen, want als je dan nee. valt, dan is het een beetje gevaarlijk. Dat is, uh, ja, en... dat het, nee, ja, dat hebben we met de organisatie vooral. wel uh, ja. besproken ja. met uh, ijsbaan. Dat kan uh, ja. niet. Dat nee, maar ja, de, ja, de je mag het bonnetje gebruiken. Te je hebt nog zoveel kinderen. Ja, maar je hebt nog twee weken kerstvakantie hierna, na ja, je. Kan je altijd nog gebruiken. Ja, maar hartstikke leuk. Oh, toch zou een schaatsende heks van Hans en Grietje best wel leuk zijn. Ja. Nou, wie weet. Nou, we zullen het aan de heks uh, van Hans en Grietje vragen. Dat, dat, ja. dat Hans en Grietje sprook is trouwens goed dat je het nog even zegt. Uh, Hele Jans heeft van de week een prachtig koekhuisje geschilderd. We hebben weer een, uh, een mooi decor een erbij. Een speciaal mooi decor hebben erbij. En daar zal het sprookje van Hans en Gietje straks een beetje rond de koffieclub zich afspreken. Je, je moet dat gaan vervuilen, die, die, oh, het die is, decorstukken. Het is, nee is nee zo nee. mooi. Nee, nee, nee. we Bewaalen doen niks van uh, ja. Hilly uh, weg. Want uh, we zijn er echt zo trots op. Ja, dat wordt en, uh, een uh, Ja, wat zeker. Ja. Want uh, de kerststal is ook uh, door Hilly gedaan. En uh, door een aantal vrijwilligers uh, mooi geschilderd. Maar dit uh, mochten echt vrijwilligers niet meedoen. Want ze was zo enthousiast. Helemaal Daar nou, hebben wij ja. andere dingen intussen tijd uiteraard ja. gedaan. Ja. Ja. En uh, ja, Hilly. Uh, even van deze kant, we zijn eigenlijk alweer voor volgend jaar van een nieuw ding aan het bedenken al voor je. Ja, we moeten altijd volwerken. Ja. Ja. Want anders krijgen we het niet ja. allemaal ja. compleet. Zo zie je maar van 45 naar 75 ja. uh, sprookjesfiguren. Ja. En uh, nou ja, waar we ook in zitten, een aantal mensen uit het Rode Kruis doen mee. Een aantal mensen van de nou en ons eigen CFM. team. CFM hebben we ook nog mensen. Ja, ja, ja. Dat, dat klopt. Dus ja. alle kindertjes van Zandvoort, ja. kom naar ja. het dorp toe. Ga een ja. kaart halen bij de Bruna. Uh, als, dat, als je het niet redt, kun je later dus nog bij de HEMA, bij de gelaasde kaart, uh, nog uh, een kaart uh, of een boekje het kopen. Het is een boekje. Ja. Ja, het boekje het is te veel informatie voor op een kaart. Ja, dus, uh. ja dat is waar. Uh, of welke leeftijdsgroep? Richten jullie je ongeveer. Nou ja, wij, ik vind meer voor de onderbouw van school. Dus uh, tot een, een jaar of tien. Acht of tien. à tien. Ja, ja okay. het is echt sprookjes, ja. veeën, prinsessen. Maar ook piraten. Ja. Ja. Heel ja. stoer. dat hadden we wel uit groep acht. Hè? Vorig jaar zagen we een paar piraten. Dus dat was echt leuk. Ja, maar als kinderen ja. het toch leuk vinden, dan Zien is dat toch we gewoon mee. Ja. We wel mee. Vind ik ook, hoor. ja, want onze technicus Pascal die uh, fluistert me in. Want die gaat straks naar de ijsbaan toe. Na zevenen wordt er rechtstreeks uitgezet. Tussen? Vijf en zeven. Tussen vijf en zeven wordt er uitgezonden een de IJsbaan. Met muziek misschien wat meer gericht op een ietsje... Jonger publiek. Jonger publiek. Ja, Jonger publiek. leuk. Dus dat speelt ook nog mee. In. Heel gezellig. In ieder geval in het feestelijke van, het ja, van het. ja, we spelen goed op elkaar in, hoor, nou, wat ja, dat het is betreft. Hartstikke leuk. Er gebeurt van alles op ja, Kerkplein. De Ik IJsbaan. Ik denk dat het een geweldige dag wordt met de uh, Ja, dit past helemaal in het, het Winterwonderland verhaal, he? ja. ja. Heel leuk. Nou hartstikke goed dames. Fijn nou jullie, jullie zullen hier, straks aan de bak moeten. vertellen. Ja. Dit was het rustigste half uurtje voor de dag. Maar Even ontspannen en nou uh, lekker bakje koffie erbij en zitten. Dus nu gaan we aan het werk. Ja. ja okay. Nou heel veel plezier vandaag Tot en succes vanmiddag. en ik kom ja, komt goed. Prima. Oké, okay, nou, okay. En wij gaan... Uh, ja, wij gaan naar uh, ietsje modernere kerst. Ja, een beetje hoor. Ja, een, een beetje, stap. maar ja. ik vind... Ik, Don, dankjewel dat je de muziek hebt uitgekozen trouwens vandaag weer. Ik uh, wil hem graag aankondigen. Ja. Het is uh, Elvis Presley met It Won't Seem Like Christmas. Oh, it won't seem like Christmas. Oh, without you. Or too many miles are between. But if I get the one thing I'm wishing for then I'll see you tonight in my dreams Seems a long time since we've been together It was just about to this time of year, looks like it's gonna be snowy weather, how oh, I wish that you could be here, but it won't seem like Christmas, oh without you, If I get the one thing That I'm wishing for Then I'll see you Tonight In my dream. In the distance I hear Sleigh bells ringing The hollies Stop reading The shit And the carols Let somebody sing Reminds me Of our Christmas Last year Oh, but it won't Be like Christmas Without you Are too many miles are between Oh, but if I Get the one thing And I'm wishing for that I'll see you tonight in my dreams. Yes, I see you tonight in my dreams. Ja, we zijn weer terug. Oh, heerlijk. Wat was dit uh, lekker, Elvis Presley. Um, goedemorgen, Tilly Bodaar van de Voedselbank. Ja. Welkom. Ja. Um, wij hebben ja. bij ons zitten... Gerry Rutte. Gerry Rutte, Rutte, die gaat met Tilly praten. Gerry ja. uh, heeft ook de redactie gedaan, hè? Ja, klopt. En heeft heel veel vragen voor uh, Tilly. Dus uh, ik ja. geef het aan jou ja. over. Ja. Okay. Dus uh, ga je gang. Ja. Welkom, Tilly. Uh, Voedselbank Zandvoort. Ja. Wat is de Voedselbank Zandvoort? Uh. Uh, Voedselbank Zandvoort uh, is dus een... Ja, een instantie, een uitdeelpunt van Voedselbank Haarlem. Op een gegeven moment zijn wij vanuit de diaconie van de Katholieke Kerk, zeven jaar geleden, met z'n tweetjes eens gaan kijken hoe Voedselbank Haarlem nou werkte. En voor we het wisten waren wij, zaten we er eigenlijk in betrokken. En hebben we gezegd: als we drie mensen vinden die daarvoor in aanmerking komen. dan starten wij in Zandvoort een Voedselbank. Dus zijn we begonnen, want die vonden we. En hoe? Vind je mensen die in aanmerking kunnen komen voor de voedselbank? Dat gaat niet via de gemeente, want ik denk dat die zich eigenlijk een beetje terughoudend opstellen. Omdat ze dat ja, toch een beetje schaamte misschien. Nou ja, ze nou, zullen ja, er ook niet blij mee zijn nee, dat de nee, mensen nee, dat nee. nodig hebben. Nee. Maar, goed. maar dat gaat dus via maatschappelijk werk. Okay. Ja, ik heb dus goede contacten met Greep Blauw van maatschappelijk werk. En die screent ze ook, want je komt er niet zomaar bij. Maar hoe kom je in aanmerking? Je komt dus in aanmerking als je in de schuldhulpverlening zit. Die verwijzen dus ook wel door uh, naar maatschappelijk werk. Uh, dus je moet minder dan 175 euro als alleenstaande per maand overhouden naar je vaste lasten. Dat is, weinig. dat is heel weinig. Ja. Ja. En dan mag je dus voor een volwassen persoon, dus als je met z'n tweeën volwassenen bent, mag je daar 60 euro bij betalen voor de tweede en 50 euro per kind. Oké. Okay. En dan kom je dus in aanmerking voor okay. de voedselbank. En krijg je dan. Uh, uh, dan meld je je, of dan je krijgt dan een oproep, of waar ze, je. Ze vragen dan van Goh, hoe gaat dat? En dan verwijzen wij naar maatschappelijk werk. Oké. Okay. Ja? En zij verwijzen door naar de en voedselbank. En maatschappelijk werk screent dat. Ook. Aan, aan gegevens van de bank ja. en zo En zegt dan oké, okay, jij komt in aanmerking. Geef dat door aan de voedselbank. En dan heb je binnen een week kun je dus een pakket ophalen. En um, wordt er vanuit schuldhulpverlening uh, ook zeg maar mensen geattendeerd uh, erop? Zijn dat er... denk ik wel. Maar die, ja, want eigenlijk is dat dus... De, je komt... Bij de context, bij maatschappelijk werk, zeg maar. En die zeggen dus van ja, als de schulden zo hoog zijn, dan kom je dus ga je dus naar de schuldhulpverlening. Dat is in Haaglem, maar dat is wel een, een combinatie van Zandvoort. Ja. Hè, die, die werken samenwerkingsverband. Hè. Momenteel is er dus ook uh, de wachtlijst bij de schuldhulpverlening. Zo. Nou. In Zandvoort. Voor, Zandvoort. voor Zandvoort. Voor de mensen van Zandvoort. Voor ja, voor Haaglem van... denk ik ook. Ja, maar je kent dus een paar mensen, die, die staan dus gewoon al een maand of, of anderhalve maand op de wachtlijst. Maar, best en, die, en die krijgen die niet hebben geen op. eten dan. Die, ja, die, die, De schulden lopen op, hè, want dat in Kasso. Maar hoe, hoe, hoe, hoe, uh, hoe verklaar je een wachtlijst? Ik bedoel, is het. Hebben die mensen zoveel werk dat ze die mensen niet kunnen helpen? Of is het gewoon. Ik denk dat, dat zijn... dus de aanvragen zo groot, zoveel zijn, dat de verwerking daarvan dat gewoon tijd vergt. Ze hebben dus een beperkt aantal mensen die zeg maar, mensen kunnen helpen in die schuldverlening. En dan ben je gewoon nog niet aan de beurt. Ja, Zo. zoiets zal het zijn. Ik weet het ook niet precies hoe het zit. Ik weet alleen dat er dus een, momenteel een, een wachtlijst is. Oh. En, en hoeveel mensen zijn er nu uh, in Zandvoort? We hebben 25 pakketten. En is dat meer dan vorig jaar? En dat is meer dan vorig jaar. Dat is van uh, 16 ongeveer. Op een gegeven moment hebben we nu 28 gehad. En dan zakt dat weer even, want na drie maanden moet je eruit. Hè? Je bent drie maanden in de schuldhulpverlening. En dus ook drie maanden in de voedselbank. Dat loopt een beetje synchroon. Oké. Okay. Okay, ja? Ja. Maar ook als je niet bij de schuldhulpverlening zit, maar sowieso krap zit vanwege hoge huren of wat dan ook. Na drie jaar moet je er altijd uit. Ongeacht. Drie, drie jaar. Drie ja, je jaar. Je zei drie maanden. Ja, je zei drie, drie maanden. Drie ja, dan drie jaar jaar moet jaar. je er ja. altijd uit. Ja. Ik wou zeggen, want ik, ik schrok toen je dat zei is drie, drie maanden. Nee, nee. Nou, dat drie is, jaar. is drie jaar. Nou ja, goed, dat, dan in drie jaar tijd wordt volgens mij uh, ook het restant van je schuld wordt uh, dus wordt. Word, ja. uh, ja, hoe heet je, dat uh, en dan kwijtgescholden, dan je, je kwijtgescholden hè? Kun je met een schone lei weer kun beginnen en dan je en dan krijg je budgetondersteuning als ja. je dat wilt. Dus ja. dan. Uh, ja. Ja. Ik, ik zei het net al tegen Don. Ik ben benieuwd of dat jullie ook iets hebben gehoord van de actie van Q Music, waarin er. Uh, nou, ik geloof wel. Uh, nou, heel veel uh, pakketten, cadeautjes uh, zijn ja, afgeleverd. Ja, kerstpakketten, kerst, kerstpakketten Ja, kerstpakketten, maar in ieder geval iedereen die kon zeg maar, bij die grote toren daar uh, bij IJsselstein uh, ja. uh, kerstpresentjes uh, brengen. En die zouden onder de voedselbanken in Nederland worden verdeeld. Uh, hebben jullie daar iets over gehoord? Wij hebben dus wel vorige week kerstpakketten aan de mensen uitgedeeld. Maar die kwamen toen daar nog niet vandaan. Nee. Maar wij horen daar op zich weinig van. Omdat wij gewoon een uitdeelpunt zijn. Hè? Ah, zo. De dus dan zou dat in Haarlem. In Haarlem. Uh, okay. ja, ja. Dus de kans dat dat nog komt. Dat zou kunnen dat ja. is er. Ja, maar wij merken dus wel dat er bij met, rond kerst ontzettend gedacht wordt aan de mensen aan de, van de voedselbank. Ja. Ja. Dus mensen kwart. komen dan extra dingen brengen bij jullie. Ja. Ik heb ook uh, op een bepaald moment uh, had ik de mogelijkheid om wat dingen te brengen. Vanuit een uh, uh, organisatie waar ik iets voor deed. Uh, er zijn bepaalde dagen uh, dat je daar spullen kunt doneren. Ja. Of in ieder geval ja. kunt brengen. Want ja. ja, je moet natuurlijk niet, uh, zeg maar, als het op dinsdag uitgedeeld wordt, uh, als jij dan uh, op uh, woensdag komt brengen en het moet daar dan de hele week staan. Dat, nee, dat is dat natuurlijk niet, niet handig. Nee, wat nee. zijn de dagen dat er uh, wat gebracht kan worden bij jullie? Dat is in Haglem hè? Niet in, Niet in Zandvoort? Oh, ik heb het in Zandvoort gebracht. Ja, dan gaat het ook wel. Of, Kijk, wij krijgen dus elke dinsdag krijgen wij dus vanuit Haarlem de aanvoer. Ah, zo. Ja, de dus kratten dan, zeg maar. En dan zou je daar dus wat extra bij kunnen wij, doen eventueel? Dan eventuele. kunnen wij wat extra bij doen. Ja. Of we geven wat overigens mee terug naar Haarlem. Oh, oh, Oké. Okay. Oh, het komt dus ja, altijd we vanuit Haarlem. Van Haarlem. Ja. Altijd. Dus wij geven ja. het ook terug naar Haarlem okay. als er te veel is. Oké. Okay. En, en komt er ook iets vanuit Zandvoort? We kunnen ook mensen uit Zandvoort uh, nou, of, of, wat of wel bedrijven. Nou, wat of, wel leuk is te vermelden, is dat um, in, in de Zuiderstraat, daar zit. Um, ik ben altijd die naam kwijt. Um, een, een het Thomashuis? Thomashuis, ja. ja. Het Thomashuis. En die doneren dus elke maand een bedragje voor de voedselbank. Dat is Zandvoort. bijzonder. Oh, dat en dat is leuk. heel bijzonder. Ja. En daar doen wij dus inkopen van. Zelf. Extra. Extra. En die verdelen wij dus. dus en over en de komt, komt dat in, die pakketten? Zitten die in een krat of in een doos? Of die hoe moet ik in, me dat voorstellen? Uh, die zitten in kratten. kratten. Ja. Naar kleur. Oké. Okay. Dus geel is alleenstaande. Ja? ja Het nou ja, is moet twee tot precies. drie is, uh, personen en rood is grote gezinnen. Grote gezinnen, oké. Okay. Okay. Dus dat wordt echt, ja, dat is logisch hè, dat ja. Gezin ja. Ja, een gezin meer krijgt dan een alleenstaande. Nou, dat is wel heel leuk trouwens ja. hoor. Dat, ja. Maar goed dat, dat, goed dat een Thomas Huis bijvoorbeeld uh, ja, dat dat, dat dat een, dat een initiatief heeft om uh, te doneren. Ja. Ja. Dat doen ze al een paar jaar hoor. Nou ja, misschien een idee voor mensen ja, die, ook, ja, die ook, dat uh, kunnen, ja, ja. om dat ook te ja. doen. En wij krijgen ook wel van particulieren. En ja, wat dan heel ja. leuk is, want er wordt wel eens laatdunkend gesproken op de, over de nieuwe Nederlanders. Maar wij hebben, ik heb vroeger dus een vluchtelingenwerk gezien, En er zijn dus nu in Zandvoort een gezin dat zegt van... Jij hebt ons toen geholpen, jij weet waar nu de nood zit, wij helpen je nu. En die storten dus elke maand het bedragje. Ja, Kijk, het is mooi. Ja. wat een goed initiatief. Mooi. Ja, en dat ja. is natuurlijk toch geweldig. Ja. ja. He? Zeker. Wat toch wel het vermelden waard is, vind ik. Mochten de mensen nou wel, uh, zeg maar, net als het Thomashuizen, iets uh, willen doen hè, bij jullie? Hoe uh, kunnen ze jullie bereiken? <laughs> het gaat dus eigenlijk altijd vanuit de diaconie van de kerk. Ja. En um, toen, vorig jaar, is Mink Vermeulen tachtig geworden. Ja. En. Uh, toen heeft Paul Sweerts, hier geloof ik ook, mijn, mijn, banknummer, mijn diagonale banknummer vermeld. Oh. Ja, en ik was er in eerste instantie niet zo blij mee. Maar het bracht wel geweldig op, ten gunste van de voedselbankmensen. Dus ja, ja. ja. ja. ja. Dus ik heb eigenlijk een diaconaal nummer, zeg maar. Ja. En uh, daar kreeg ik dus ook nu... Nu, van mensen die vorig jaar gestort hebben, maar het nummer nog onthouden hebben blijkbaar. Toch nog... Als nog uh, alsnog als Alsnog voor, voor dit jaar. Nou. En dat is natuurlijk hartstikke leuk. Mag ik even inbreken? Je, Je noemde Mink van de Meulen. Ja. Mink heeft uh, heel erg uh, rugletsel op het ogenblik. Kan geen kant uit. Oh. En uh, ze wordt wel geholpen, maar... Mm -hmm. We wensen er vanaf deze plek uh, heel veel sterkte heel veel en wetenschap. Ja, ja, ja, ja. ja, Mink is bijna niet te missen in de zandvoort. Nee, Mink is gewoon een naam. Dat ja. is toen gebleken. Ja. Wat daarop binnenkwam, dat was gigantisch. Ja. Maar uh, als je wil, uh, mag je het nummer uh, ja. nog een keer ja. zeggen hoor. <laughs> Ik ben er altijd een beetje huiverig van om zo maar. Mm, waarom? Je, je, het, het, het heeft geholpen, het, het is voor een goed doel. doel. En, uh, het is, het, is, het is wat je zegt, het is niet je privé nummer, maar het is het, nee, het is nummer is van de diaconie. diaconie. Ja. Precies. Dus dan uh, zou ik zeggen, noem het nummer en uh, ja, laat mensen die daar uh, behoefte, ik niet, CQ, ideeën over hebben, gewoon storten. Ja, jawel. Uh, 56 58 53 872. Nog één keer voor de mensen die nu net pas een pen hebben kunnen pakken... omdat ze het nog niet bij de hand hadden. Dus uh, pak een pen en noteer het nummer nog een keer. 56-58-53-872 ten name van M. Boddaard in Zaken Diakonie. Geweldig. Ik hoop dat er een hoop opgestort op op op binnenkomt. Ja. Laat ons dat nog maar een keer weten. Ja. Als je nog ja. een keer terugkomt, ja. Ja. Ja. dan ja. Uh, gaan we, dan we het daarover hebben wat er binnengekomen ja. is. Ja. Ja. Nou, wil je nog wat kwijt? Nou, ik wil nog wel uh, kwijt um, dat er toch meer gebeurt. Hè? Mensen die van de voedselbank horen, zoals de, de dierenspeciaalzaak Dobie. Ja. Uh, die geeft, heeft met Dierendag. Dan inventariseren wij wie van die, onze klanten huisdieren heeft. En die krijgen dan iets extra's van Dobie. En dat doen ze nu met kerst weer. Nou. En dat is echt heel leuk wat heel daarin warm. zit. Dat is niet zomaar een bot of zo. Nee, dat zijn echt pakketjes ja. met van alles en nog wat voor Waar ze die iets die... aan hebben. Ja, waar ze nou. iets aan hebben. En dan hebben we gisteravond hebben we vanuit de Rotary een kerstbuffet gehad. In Pluspunt. Met de mensen die een voedsel... Alleen een uh, gesloten voedsel... kring mensen van de voedsel. Nou. En dat was geweldig. En waar was dat? In Pluspunt. Nou... Ik heb het gezien, ik, ik, want wij hadden uh, een uh, van onze vrijwilligers kerstborrel uh, en ik uh, was beneden in de, in de zaal en daar heb ik ze gezien allemaal. Fantastisch, nee. heel, uh... gedekt, ontzettend ja. leuk, ja. mensen waren heel erg blij, ja. heel vrolijk. En, uh, en wat, ja. Dan, ja, wat dan ja. toch ook ja. speciaal is, dat de vrijwilligers van Voedselbank Zandvoort... ...dan toch hun vrijdagavond opofferen en dan volop in touw zijn als, als... Ja. opschepmensen. Bediening, zeg maar. <laughs> ja, ja, leuk. Ja. Ja. Wij hadden uh, iets van, van 35 volwassenen en 20 kinderen, zo. dus dat was gewoon heel, heel leuk. En als je dan nagaat dat er dus zoveel mensen inderdaad uh, in nood zitten, hè? want ja. zo mag je het dan best wel ja. zeggen... Als je, ...als je bij de voedselbank komt dan is dat niet uit luxe, nee. maar Nee, uit dat nood. is een hoge drempel hoor. Dat is uh, ja. om daar te veel vind ja. ik, ja. heel veel. Ja. Maar goed, ja. fijn ja. dat jullie er zijn en dat ja. jullie voor die mensen zorgen. En uh, dankjewel dat je wilde komen. Oké, okay, graag gedaan. En uh, de volgende keer ga je vertellen over uh, wat er op die bankrekening ah, dat is, dit, is gebeurd. <laughs> <laughs> dit berichtje Hartstikke ja. goed. We mogen het hopen. Ja, ja, toch? Ja, ja. oké. Okay. Jaren geleden hadden we een wereldwijde actie, humanitaire actie. Waar ja, oh, ja, dat top waar. Top artiesten aan deelname en dergelijke. Vandaar het kerstnummer van Band-Aid. Do they know it's crazy?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 Het is onze tijd om Jan Willem van de Bouw te vragen om aan te schuiven. Goedemorgen Jan Goedemorgen. Willem. Goedemorgen. Onze echte zeerop hier in Zandvoort. Ja. Doorpekelt en alles. Zeker de laatste weken. Nou ja, eigenlijk niet. Jullie zijn niet uitgerukt. Hè? Wij zijn uh, net niet uitgerukt. Wij nee. hebben het uh, water mogen voelen met onze tenen, maar uh, <laughs> meer niet. Ja, we hebben het over de Ocean Victory. Die nu ongeveer twee weken geleden ja. zo ongeveer uh, dreigde te stranden. En zei net al... Jullie zijn net brandweermannen, die vinden een goede fik ook leuk. Maar een goede stranding is ook nooit weg, maar het zat er niet in, hè? Net niet, nee. nee. nee het scheelde weinig, maar uh, hij heeft uh, gelukkig uh, het kunnen houden op zijn uh, ankerlijnen en uh, de bergingstros van de sleepboot. Ja, ik, ik, ik had gevraagd aan uh, wat mensen die het zouden kunnen weten hoe dat nou zat. Maar ze zeiden, nou het schip steekt uh, een meter of vijf diep. Want hij is niet geladen en de zee is daar ongeveer een meter of 10, 15 diep. Die zee dat was inderdaad daar op dat stukje 16 meter diep, dus hij okay. had nog 11 meter onder de kiel. Oh, okay. Dus het was eigenlijk <coughs> een nauwelijks een noodsituatie? Nou, nauwelijks zou ik uh, niet van spreken. Het had zeggen. kunnen ontaarden, dat wel. Ik denk als hij, want hij ging het laatste stukje vrij hard uh, naar, de, naar de kust uh, toe. Ja. En uh, uh, dan uh, had hij echt uh, binnen een kwartiertje gewoon uh, vastgeleven. Ik, ik vroeg het net al, van, uh, wat is er nou eigenlijk fout gegaan? Want ik bedoel, he, heeft de, de kapitein een fout gemaakt? Waarom gebeurt dit? Ik uh, gok een opeenstapeling van fouten. Uh, uh, Definitieve oorzaken uh, weten we nog niet. Dat wordt waarschijnlijk uh, door de Raad van uh, uh, Toezichten uh, die uh, rekening met vaarwegen nog onderzocht. Maar ik gok dat hij uh, uitgevaren is... Een stuk heeft willen afsnijden en een stuk ankerlijnen toen in schroeven heeft gekregen. Aha. En, dan, en gedacht uh, heb ik ben toch niet geladen, ik lig hoog, dus ik ja. kom er wel doorheen. Ja, en dan... Uh, dan Want was het wat, wat waren de weersomstandigheden? Ja. Was dat, was dat uh, uh, heftig? Of, of was het... het was uh, vrij aardig zeetje, uh, uh, windkracht 8, 9. Oh ja, uh, uh, uh, dat is uh, van 4 van, uh, meter hoog. Wauw. Dus, uh, Zelfs zo dicht bij de kust al? Vaak uh, onder de kust zijn ze nog uh, heftiger dan uh, verderop op zee. Komt je dan omdat ze door de banken opgestuurd worden? Meer te maken met grondzeeën die effect hebben op de golven. Ja, ja jullie weten daar alles van. Neem ik aan. Want je vaart er met de boot redelijk vaak uh, doorheen, neem ik aan. Ja. ja. Bij oefenvaarten en dergelijke. Ja, dan moet je het wel uh, even ja. Maar ja. jullie zijn helemaal, sorry, helemaal de zee niet opgegaan? Nee, uh, onze uh, aanwezigheid was op dat moment niet nodig. Uh, de reddingboot van de Muiden was er wel bij, want die was al van half acht uh, gealarmeerd. En wij pas om uh, negen uur toen die voor de kust van Zandvoort uh, kwam. En in feite was het een, een klus van uh, sleepboten en uh, uh, bergers, uh, zeg maar. Ja, ik, zag, want ik keek uit hè, op, op, op, op, het, op het schip, maar ik zag die sleepboten. Twee sleepboten, drie sleepboten. En die, nou, je, je kon, die waren steeds om het, om het schip heen. En je zag ook hoe ze moeite hadden om, om, om, uh, om, om bij het schip te komen ook. Want er was, stond een ontzettende harde wind en hoge zee. Ja, dat uh, klopt. Ja. Uh, het grootste uh, uh, sleepboten, Iverly Black, uh, die is ongeveer 70 meter lang. Uh, daar spoelde gewoon uh, de trossen van het dek af. Ja. En, uh, uh, gelukkig geen mensen. Ja. <laughs> zeg je dan weer, want uh, anders... Uh, Zouden wij erheen gaan? Wat, uh, wat ik op Facebook uh, veelvuldig heb gezien, is de teleurstelling van mensen. Die allemaal, het, zelfs op het journaal werd er gezegd dat die boot ochtends uh, weggehaald zou worden. En dus heel veel mensen waren dus ook ochtends naar het strand gegaan: zo van. Nou, nou gaan we kijken hoe dat uh, gaat gebeuren. En uh, nergens een boot te zien. Want die was dus al lang weg. Hoe is dat gegaan? Uh, eigenlijk uh, in de stilte is uh, de boot uh, vertrokken, zeg maar. Ja, heel de wind is gaan liggen. Ja. En uh, ja. je hoorde eigenlijk geen uh, uh, uh, haan of uh, kraaien hoorde je uh, schreeuwen, van, uh, tot hij weg uh, ging. Ja. En uh, wij nee, ook niet. Nee, maar het, het grappige was, er is dus een aankondiging geweest uh, over uh, dat hij de ochtends weggehaald zou worden. Hij ja, vervolgens... zou eerst uh, dinsdag, uh, nee, maandag uh, worden weggehaald. Ja. Toen ja. waren de omstandigheden uh, niet goed, nog de, te veel wind en te veel golven. En uh, dinsdag ineens uh, groen licht. Ja. Ja. Jan, wil hem even naar het begin. Uh, op een gegeven moment komt er een noodkreet van het schip. Van, uh, we houden het niet. Het gaat mis. We hebben schade en dergelijke. Uh, hoe komt het nou bij jullie terecht dat, uh, dat je iets moet gaan doen? Het uh, vaarverkeer uh, communiceert uh, via Marifone. Ja. Uh, onder andere met de uh, havenmuiden. En de, de Nederlandse kustwacht. Die bewaakt zeg maar het hele Nederlandse vaargebied en ook de ruime binnenwateren. Op het moment dat daar een noodkreet binnenkomt, dan bepaalt de, de kustwacht welk reddingsstation gaat assisteren of eventueel bergers ja. erin worden gezonden. En waar zit die kustwacht? Die zit in Den Helder. Ja, want... De boot van de kustwacht die patrouilleerde rondom dat schip heen zag. De Iveli ja. Black, de, dat is een grote sleepboot. Echt grote. Ja, die is, ja, die groot, is ja. vrij uh, fors. Ja. Daar zijn wij niks bij. Uh, die is altijd stembij op het water uh, vanaf uh, windkracht 7. En die komt uit Den Helder? Vandaan. En die, uh, zijn thuishaven is Den Helder. Ja. Oké, okay, dan heeft hij wel even moeten varen voor hij bij het schip was. Maar waarschijnlijk ligt hij dan ergens tussen Amuiden en Den Helder in, gewoon centraal. Die patrouilleert al sowieso. Die blijft gewoon dan op het water vanaf windkracht 7. En is, zijn zij dan alleen maar voor Noord-Holland uh, gedeelte? Nee, of, heel of is, Nederland. Heel Nederland, dus de hele kust, zeg maar. Ja, het is zeg maar het, uh, uh, vanuit uh, de kustwacht het grootste uh, uh, sleper, zeg maar, die uh, beschikbaar is. Alleen de Nederlandse kustwacht zal bijvoorbeeld als er iets in uh, Rotterdam gaande is, bij wijze van ook daar eventueel een, uh, een sleepbedrijf inhuren die eventueel de taken uh, zal doen. In eerste ja, okay. instantie is deze klus opgedragen aan gewone uh, sleeboten vanuit de Muiden. Ja. En de Ivory Black die erbij stembij lag. Uh, toen het met de andere sleeboten ja. niet lukte, gingen we proberen. Oh, Oké. Okay. Dus ja. Dit is ook een uh, centrale kwestie. Ja, dat, <laughs> ja. Wie mag bergen? Altijd. Hè? Altijd. Ja, wie, ja mag hè? Bergen. wie mag bergen? Wie mag bergen? Ja, ja, ja, dat is zo. Maar goed, dat zijntje komt dus binnen. Dat komt bij jullie binnen. Op een gegeven moment is er een centrale. Aanspreekpunt of een centraal aanspreekpunt bij jullie om een uh, noodoproep uh, neer te leggen In ongeveer uh, tien voor negen uh, uh, zijn de schippers van Zandvoort opgepiept door de kustwacht. Van hey, er dreigt een schip te uh, stranden voor ja. Zandvoort. Hoeveel schip, schippers uh, hebben wij? Zandvoort, uh, ik heb ik ben de schipper en ja. ik heb de, uh, uh, nog uh, twee plaatsvangende schippers okay. en een van ons neemt contact op met kustwacht. Uh, de kustwacht heeft toen gezegd, van, er is geen noodzaak dat de reddingboten erheen uh, gaan, Want er zijn op dit moment geen mensen in gevaar. Maar we wilden wel de kusthulpverleningsdruk op het strand hebben. Om het, uh, de boel in de gaten te houden. Ja, maar de boot stond ook op het strand? Op een gegeven moment, toen de uh, trossen knapten uh, uh, en de, uh, uh, uh, knapte, zeg maar, de ankerlijnen uh, het niet hield. Ja. Toen zijn wij stembaar gegaan voor het geval dat er eventueel uh, mensen van boord en met hoeveel mensen staan jullie dan stemmen behalve dat jij als schipper uh, klaar staat? Uh, die nacht hebben we van ons station denk ik bijna 20 mensen uh, in enige goeddanigheid uh, paraat gestaan. En is dat de hele ploeg of is dat maar gedeelte nog? Uh, ik denk tot uh, 98% van ons station uh, aanwezig. Oké. Okay. Op het strand, op het strand in het boothuis, uh, uh, er werd zeg maar een soort uh, ook een grip 1 afgekondigd, dat betekent dat brandweer, politie, ambulance en andere uh, hulpverleners ook zijn staan uh, aan de kust. Want als die strand kan er ook eventueel een milieurand plaatsvinden of toestroom van uh, ja. mensen. Er ja, is een draaiboek voor natuurlijk. Ja. Hè? Dat, uh... Ja. Uh, jullie hebben een communicatiecentrum in Botenhuis? Wij hebben een communicatiecentrum. Uh, er is ook iemand van ons uh, station benoemd als woordvoerder. Voor de, de pers, want die weten alles uh, ja. heel snel te vinden. <laughs> <Ja. Merken. laughs> Ja, die waren heel snel ter plekke. Uh, ja, je de de merkt ook uh, en, uh, op het moment dat wij gealarmeerd waren en we gingen aan het boulevard... ...kwamen de eerste fotografen, die, die stonden al uh, te flitsen. Ja, het ja, het eerste stonden de bekende zandvoorters. Die stonden er als ja, eerste, ja. Ja, ja maar dat, dat, ja, dan kom ik toch weer even terug op het feit dat hij dus al s'nachts weggehaald is. Want er, ik liep s ochtends met mijn hond dus over het strand. en toen waren, er dus ze waren teleurgestelde, teleurgestelde fotografen die daar dus echt stonden. Het weer een, was ook niet zo mooi, dus ja. ze konden ook geen andere leuke plaatsen. Maken, dat, dat... Nee, maar dan is het ook weer, zie je ook hoe snel iets nieuws kan zijn en hoe en heel... snel iets uh, geen nieuws meer is. Ja. Dus ja. dan uh, vertrekt het met stille trom. Ik ja. zag uh, als laatste, dat was wel heel leuk, uh, de ploeg van uh, TV Noord-Holland. Die kwamen toch nog s ochtends op het strand. En die hadden met hun camera keken ze in de verte zo hoe het schip wegvoer naar een muiden. Dat was wel heel heel leuk. Ja. <laughs> ja. Ja. Uh, toen ik op de boulevard stond, leek, leek het alsof hij dichtbij lag, maar er werd toch gezegd 1, 2, 3 kilometer, drie kilometer Anderhalve, mil. Anderhalve mijl. Anderhalve, Anderhalve mijl. Nou, bijna drie. Drie, dan, dan drie. drie. Dan zit je toch bijna, het leek wel of je heel, heel dichtbij, dichtbij lag. Ja, maar ja. het is ook vrij groot. Het is een groot schip, ja. ja. ja. ja. Overigens in de nabericht lag ik van, zelfs als hij gestrand zou zijn, zou het niet zo'n ramp zijn, want hij heeft ballasttanks die hij kan vullen of liggen, nou, zodat hij stabiel komt te liggen? Hij heeft in principe zijn ballensteng al uh, gevuld, ja. zodat hij eigenlijk iets lager uh, uh, uh, komt te liggen. Waardoor hij met, als hij strandt, met lostrekken, kan hij zijn ballenstank uh, eerst legen. dan en komt dan hij dan weer ietsje hoger. En dan, uh, maar dat zou voor jullie ook belangrijk zijn, als je mensen van boord had moeten halen, dat zo'n schip stabiel ligt, neem ik aan. Dat is, dat is altijd wel fijn. Dat ja. is wel meegenomen. <laughs> ja. Ja. Maar als het zo ver was gekomen, hadden jullie ook die actie moeten ondernemen? Uh, of gaat zoiets met helikopters? Of? Dat ligt eraan uh, uh, hoe uh, hij vast komt te liggen. Als hij toevallig tussen een paar banken terecht en daar staan uh, te flinke golf om ja. uh, iemand netjes van het schip af te halen. En de helikopter die kan hem vrij stabiel van, de, van boord halen, ja. als hij van boord mag. Ja. Want dat beslist de kapitein over... Uh, ja, ja. Want die had s'nachts nog geroepen van... Al oh, mijn mensen blijven aan boord. Ja, dan, uh... Maar dan kun je er met de boot naartoe... En als het uh, stabiel en rustig genoeg is... Halen jullie ze van boord dan? Ja. Okay. En we hebben ook reddingen kennen we met het zogenaamde wippertoestel. Maar dan moet die wel wat dichterbij liggen. Uh, het wippertoestel uh, hebben we afgeschaft een aantal dat jaar geleden. bestaat niet meer? Nee, wel... helaas niet meer. Uh, uh, de rompslompen wat het uh, wippertoestel uh, met zich meebracht. Wat, wat is dat voor een toestel? Want ik ben natuurlijk een leek. Ik weet het niet. Het is uh, zeg maar een soort uh, lijnverbinding wat je maakt tussen de wal en het schip. Okay. En dan gaat hij in een soort mandje kan je een persoon overtakelen. Zeg maar. Een soort hm. kabelbaantje. kabelbaantje. Ja, Die wordt wel... Word met een raket naar het schip toe ja. geschoten. Ja. Uh, maar goed, je lijn... vertelde dat was te veel rompslomp. Dat is... Hedendaag eigenlijk te veel romslomp, want een helikopter je kan sneller, het veel sneller hè? en veel effectiever. Okay. En het gebeurt eigenlijk niet meer, want als het schip stond, dan stond hij ja. wel, uh, uh, ja. denk ik, uh, 2,500 meter in zee. Dan is het nog een aardig eindje uh, om te schieten. Nou, nee. Het schieten lukt wel, maar. <laughs> de... Om het dan <laughs> binnen te halen. Ja, ja dat is waar. Ja. Goed, nou ja, het, het was een, uh, geen oefening. Het was een gebeurtenis voor jullie, uh, neem ik aan. Ook een uh, hele goede leerles betreffende uh, hoe om te gaan met de uh, communicatie, de pers, ja? uh, andere ja. hulpverleners. Ja, jullie zijn op. wel getest meteen. Ja, iedereen uh, stond ook goed op scherm. Ja, en, en geslaagd. En dat is ja. geslaagd. Okay. Zeker weten. Uh, zielig voor de mensen, maar Goed voor jullie om dat een keer in de praktijk te uh, En ik denk ook onderdruk. goed voor het uh, milieu, want ik denk als hij gestrand was, dan had hij misschien nog stoken olie vloor. Oh, dan ja, Dan had je weer oh. die ja, vogels en, en dat en moeten stam. we maar niet hebben. Nee, nee, dat is niet fijn. Nee, klopt. Goed dat het zo gelopen is. Ja. En jij zit te glunderen, je vindt het nog steeds een <laughs> leuke <laughs> Het blijft gevoet. mooie dingen om mee te maken. Ja, dat ja. is zo. Ja. Jammer voor de kapitein, want die heeft een heleboel uit te leggen. Ja, dat denk ik, ik ook. denk het ook al. <laughs> <laughs> Jan Willem, heel erg bedankt voor je komst en uh, het verhaal bent. ernaast nog een keer te doen. Graag gedaan. Nou weten we weer waarvoor we een KNRM hebben hier. Zo is, het. Zo is dat. Ah, okay. En we gaan uh, eruit naar het uh, journaal. Ja, maar we gaan zo meteen journaal, maar we gaan straks in de tweede helft nog even wat doen. Hè? Ja, we gaan wat doen. Wat gingen we ook weer doen? Oh ja, we gingen praten met uh, Milo Gerritsen over de nieuwjaarsduik. Oh ja, ja. En uh, ja. pastoor Wagenmaker komt met Yvonne Bijster. Ja, over, uh, over, de over de kerk. Over de kerk, precies. De katholieke kerk en de diensten. En uh, daarna komt uh, Yvonne van Vuren en uh, burgemeester Nick Meijer praten over het coffeeshopbeleid. Ja, die low profile hebben hier in Zandvoort. Dat is, uh, nou ja. Ik, uh... nou, ik ben wel nieuwsgierig waarom dat is, of ja, dat, dat uh, met opzet zo gedaan wordt. Het laatste muziekje wat je hebt uitgekozen is ja. ook weer uh, heerlijk. Het is uh, Elton John, Step into Christmas. Dit is